Mark Hokken met het NOS-journaal. Steeds meer brandweerkorpsen nemen maatregelen om te voorkomen dat hun werknemers kanker krijgen. Brandweerlieden krijgen nieuwe pakken en moeten douchen na een brand. om te voorkomen dat ze alsnog ziek worden van achtergebleven giftige stoffen. Een aantal korpsen werd vorig jaar door de inspectie SZW nog op de vingers getikt, omdat de bescherming niet op orde was machinistenvakbond VVMC wil een onderzoek naar het treintype dat vorige maand bij Dalfse ontspoorde. De bond maakt zich in de regionale krant De Stentor zorgen over het grote aantal dodelijke ongelukken met dit Zwitserse treintype. Volgens De Stentor zijn in korte tijd zeven machinisten in Europa op deze trein omgekomen. De lichte trein zou extra kwetsbaar zijn bij een botsing. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft een campagnebijeenkomst in Chicago geannuleerd omdat er een gevaarlijke situatie ontstond. Al uren voordat Trump wilde spreken op de universiteitscampus verzamelden zich honderden aanhangers en tegenstanders die elkaar te lijf dreigden te gaan. Universiteitsmedewerkers en studenten hadden de organisatie al eerder opgeroepen het evenement af te blazen. Op de bijeenkomst van Trump komen vaker tegenstanders af die hem van racisme beschuldigen. In de Utrechtse plaats Leersum is een zwangere vrouw van 32 zo ernstig mishandeld dat ze in het ziekenhuis terecht is gekomen. Het slachtoffer en haar moeder hadden tijdens het uitlaten van de hond ruzie gekregen met een man die ook een aantal honden bij zich had. Hij mishandelde de zwangere vrouw en haar moeder en ging er daarna vandoor. De zwangere vrouw moet ter observatie in het ziekenhuis blijven. De politie is nog op zoek naar de dader en een vrouw die hij bij zich had. Het weer zonnig en het blijft droog met vanmiddag temperaturen van 8 tot 10 graden. Komende nacht opnieuw lichte vorst, maar morgen overdag wordt het weer zonnig bij maxima van 10 graden. Ook de dagen erna rustig weer met s'nachts lichte vorst en overdag veel zon. Yeah. Dit was het ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Toebak leeft. Hier zwemmen ze dan de hele dag. In deze drie kleine baden.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 Ik de, Terwijl meneer Toebak is hier alleen En ik hoop dat ik het straks nog even uh, gezel, gezelschap krijg van een van de andere leden van het team Toebak -let. En daar zie ik aan mijn linkerhand mevrouw verstegen binnenlopen. Oh. Welkom. Op, zijn gemak, op haar gemak loopt ze naar de studio of naar de stoel toe en meld ze zich. Welkom. Het is zaterdag 12 maart. En uh, jij ja, bent, uh, bent u klaar? Ja. U bent er helemaal klaar voor. Ja, gaan we gaan er even eerder weg, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Helemaal ja, even weer er weg van. Het is uh, vijf minuten over acht. Gisteren het tragische nieuws. oftewel, Keith Emerson van Emerson, Leek en Palmer is, uh, is er is niet meer. Hij is uh, overleden. En het is nog een beetje uh, onduidelijk hoe hij is overleden. Ik lees net op het laatste bericht over dat hij misschien zelfmoord heeft gepleegd. Van oh, ba. En uh, Emerson, Leek en Palmer, je kent nog wel van die ene hele bekende die die, die plaat. Die knijterharde plaat. Hoe ging hij ook alweer? Ladies and gentlemen, Emerson, Lake en Palmer. Ja, ja, ja, ja, ja. En dit was Pieter Keun, hè? En het grappige is, dit soort muziek maakten ze niet altijd. Ze maakten nee. namelijk eerst dit soort muziek. Echt meer zoet. Dit was de tijd toch dat we naar de maan vlogen. Ja, zo, ja, Ja, ja, 60. Is, ja. ja, ja. Oh, echt zo mooi. Nou, ik weet niet of je een Lucky Man was. Hij heeft heel veel filmmuziek gemaakt. Hè? Maar goed, dat Emerson Lake en Palmer. Dat die aankondiging, die kan er ook niet meer. Dus wat krijg je dan? Ladies and gentlemen, Lake and Palmer. Ja, wat krijg je dan? Ik weet niet of ze ja. nog gaan optreden. Ja, kop, dat, dat zou wel kunnen ja, daar moeten wel een gedeelte van de toetsenwerk uitgehaald worden. Maar daar vinden ze was er wel een uh, vervanger ah. voor, denk ik. En uh, uh, het wordt het gewoon Leek en pampers, Persoek, de nieuwe Emerson? Dat kan, ik zie weer een televisie. Jij ja, ziet overal een televisieprogramma in. Ja, geweldig. Nou ja. ja, goed, uh, ik kreeg net een appje van Marcus, je hebt hem waarschijnlijk ook wel gezien. Ja, ik werd er wakker van. Je werd er wakker van? Jawel. Had je moeten sturen zeker, hè? Ah, wat er? Jij zat al in de auto zeker? Ja, ik kreeg het net dat ik euh, bezig was. Toen dacht oh. ik van, hé, hey, hij hey. komt vandaag niet. Hij heeft een hele zware week achter de rug. Oh. Een week vol Wie gebeurtenis. Niet? Wie niet? Zeg. Ik heb een zware dag voor de... Niet, niet achter de rug, maar voor de rug. Voor de, rug. Voor, de voor de buik. Voor de buik. Voor de boeg. Dat is het. Oh, dat is voor de boeg. Ja, nee, ja wilt, uh, ik ga straks meedoen met uh, NL Doet. Zullen oh, ja, we het daar straks over hebben? Ja, ook, dus we, we gaan het erover hebben. Want het schijnt muziek. door de participatiesamenleving. Dat klinkt leuk, maar is een minder vrijwilligerswerk. Oh. Want veel meer mensen gaan nu participeren. In een eigen kringetje. Okay, ik ga niet meer ja. voor anderen helpen. Maar goed, hmm. ik heb bij mijn werk minder last van. Afgelopen week ook het verhaal natuurlijk over uh, George Martin. Is van ons, ons weggevallen. De vijfde Beatle. Hij heeft het geluid bepaald van de Beatles natuurlijk. Ja, en dan kan ik niet, niet achterblijven door natuurlijk. Ja, dan moet ik een plaatje draaien van de Beatles. De Textman. Hoe toepasselijk. De the belasting. Be. There's one for you. Team for me. Cause I'm the tax man. Yeah. Voorstellen, hè? Drie, nee, vier van die jonge pinkies komen in de studio. En hebben allerlei uh, ideetjes over hoe ze muziek moeten maken. En zo'n oude man, want hij was al midden dertig, hij was bijna veertig. George Martin, die moest dan het geluid geven van de Beatles... Anders waren de Beatles gewoon, gewoon een popbandje geweest. Gewoon een beetje gewoon, een beetje een uh, scufflebandje noemden ze het geloof ik destijds. En uh, door hem uh, hebben ze een apart stemgeluid gekregen. apart geluid gekregen. En hebben ze eigenlijk zeg maar uh, het gemaakte in de wereld. Okay, Dit was nou. de tekstman natuurlijk van de Beatles. En uh, ja, dat lees ik nou net in de krant. Ik hoor het ook opnieuw. De Europese bank heeft de rente verlaagd naar <coughs> 0 dames en heren. Oké. Okay. Dus al het geld wat je op de bank hebt staan... Heeft geen zin? Heeft geen zin. Nee, okay. het staat er veilig. Ja. Nou, dat is het enige. Dat moet je ervoor betalen dat het veilig staat? Ja, en als je boven de, wel. wat is norm normaal, 45.000 hebt staan... dan moet je 1,2% uh, betalen. Dus dan teer je langzaam in. Oh, dat is wel een me methode om de mensen te stimuleren om het te gaan uitgeven. Dat is de gedachte erachter. Dat is de gedachte, Was, is dat, dat, de dat, is de gedachte dat je geld gaat uitgeven... dat je verbouwingen laat plegen aan je huis. Noem het allemaal. We gewoon echt spullen koop, man. Koop nou eens een maar, nieuwe auto. Als je het nou verdeeld hebt over vier banken... Ja, nee, Ze weten het bij elkaar wel te vinden, hoor. Ja? Ze tellen het wel op. Ja. Oh. En ik ben ook altijd benieuwd hoe goed. Nou, maar het gaat als je zegt met de omzet in steen. Of dat dan ook nog weer bij je vermogen hoort. Dat ja, natuurlijk ja, hoort dat bij je vermogen. Oh, okay. nou, goed. Je wees kan huizen even... ook verhandelen. Wees, ja, ja, wees creatief. <lacht> ja. kijk uit, want uh, je krijgt hier gewoon geen, uh, geen rente erop. Nee. Helemaal niks meer. Dus, uh, nee. En grappig, Wiebes werd even geïnterviewd. En die had zoiets van... Hmm, ik weet niet of het nou echt een goed idee is om de rente te verlagen. Maar ja, de Europese Bank doet dat en hij is natuurlijk van Financiën. Dus hij had er even een leuke reactie op. Nou, ik hoor daar natuurlijk niet op te commentariëren op uh, het ECB-besluit. Um, maar we vragen ons natuurlijk af: werkt het en wat heeft het voor invloed op onze pensioenen? Maar ik heb daar geen mening over, dus is het voldoende als ik boos kijk? <laughs> Oh, die is wel heel mooi, ja. <laughs> Kijk, je bent even zo, over een paar seconden heel boos in de camera. <laughs> ja. Echt grappig Wiebes. Nogal dus Wiebes! Een, hij heeft dus ook meer dan 100.000 euro uh, op de bank staan. Echt wel. Nou ja, ja dat hoop ik wel, zeg voor die minister. Toch? Ja. Ja, ja dat moet er wel. Die nou, zal zijn klein geld hebben. Sommige uh, zegt, er aan thuis de hele tijd, hoor. Dus uh, iedere maand uh, oh, schat of, oh, we schat, ook nog 3.000. Wat zullen we eens gaan doen? Waar gaan ja. we lekker luxe eten en ja. zo? <laughs> 3.000. Okay, Overleden doordat nou, hebt... ze over hebben nog. Ja, ja, okay. uitgeven. Ja, de ik snap. Het. Ik, heb, ik kan het eten voor die 3000 euro. Dat gaat lukken, denk ik. Nou, ja. Je hebt, uh, hebt mindere... ook nog een leuk dingetje bij een designer, want uh, dat gaat ook vanaf 4000 euro een jurkje. Ja, ik zeggen, ik weet ook wel een stoel van vanaf 4000 euro. Ja. Ook helemaal geen punt. Dus dat raakte er wel erin. Maar ja. ook met eten zou ik niet doen. Nee. Want eten is zo geweest ook. Ja. Eten is zo... Pff, hou eens op, joh, gaat het Wat het belangrijkste met je leven dan eten. <laughs> nou goed, daar genoeg over gezegd, want dat is altijd mijn valkuil. Ik, uh, wat ja, hebben we he? nog meer voor leuke... Uh... Nou, je had net de tekst, man. Ja? Nou, hier is uh, ook een gevalletje dat uh, de teksten worden lekker uh, geïnt. Ja? Want er was een, uh, een man in Schiedam... die uh, liep voor een uh, politiebusje door een rood stoplicht heen. Dus gewoon lopend. Ja. En... Uh, en toen hij doorheen reed en de politie zei wat, zei hij... Oh, lekker belangrijk! <laughs> Elbeer! Nou ja, helaas, zegt de agent op Twitter... Helaas had hij nog een boete openstaan van 39.804 euro. What the fuck? En de man zit nu licht bedroefd achterin de bus... zijn zonde te licht overdenken. Bedroefd. <laughs> Lichtelijk bedroefd. Nou, ik denk dat hij echt... Uh, Zwaar balen, dat hij gewoon... Uh, maar, hoe, ja. hoe kan het nou dat hij nog een boete heeft openstaan van 39.804 euro? Nou, ja, ik denk dat hij toch een beetje zorgt dat hij uh, niet gepakt wordt... en dat hij gewoon heel, heel veel boetes heeft. En elke keer maar door dit rode hij een rennen in de hoop dat hij niet uh, aangehouden wordt. Ja, ik denk het, ja. Nou, ja dat <laughs> is echt, het is een hoop uh, geld. Maar waarschijnlijk reist hij niet, want dan hadden ze hem ook al gepakt. Ik had het echt zo je moeten ze toch. Dat kan toch niet in Nederland? Als je zoveel boetes hebt openstaan, dan komen ze toch bij de deur. En je dan ze zeggen, we komen je ophalen. Ja, maar ja, dan zegt hij steeds van, ik ben niet thuis. Ik ben het raam, ik ben er niet. Nou goed, leuke dingen, hier is allemaal goed. Tooba blijft 12 maart 2016, straks weer de opzicht allemaal gebeurde door de jaren heen, over deze datum. Ja, er zijn hele bizarre dingen gebeurd door de jaren heen. Nice. Ja, je moet er even van vennen, dit hoor. Je kent ze uh, eerder natuurlijk van andere hits die ze hadden. Dan heb ik het over uh, Mike Snow. Ze hadden een hit bijvoorbeeld met dit. Padding Out. Dat was nog wat aparte, vond ik zelf. En ook die andere plaat, Sylvia, vond ik echt een waanzinnige plaat. Smeervol... Maar ze zijn dus de popkant opgegaan. En hebben dus uh, deze plaat gemaakt. Die heet uh, My Trigger. En daarvoor nog Jake Buck. Ook oh, een hele leuke plaat. up tempo. Kan je verwachten. De dus zaterdag morgen gewoon een beetje wakker worden met scheurende gitaren. Het is uh, zonnig in Zandvoort. Het schijnt een heel mooi weekend te worden. Ik las ook in de krant dat heel veel motorrijders echt moeten uitkijken. Want oh, als die nu denken van... oh, ik ga hem even pakken, ik ga hem even flink rondrijden. Dan ben je het niet gewend. En dan gebeurt er toch redelijk snel gebeurt er een ongeluk. Dus ik zal even, even rustig aan beginnen. Gewoon even op het parkeerplaats. Gewoon even rondrijden, rijden en zo een beetje een paar bochtjes maken. En de volgende tijd... dat eh, je anders misschien op een andere motorrijder zou kunnen. Mm, dus dat is ja. een beetje de waarschuwing vandaag in de krant. Ja, ik, las trouwens, ik zag trouwens nog wel een heel lief bericht. Nou ja, lief. Er was een man en die, heeft, uh, die. Die is dus met zijn auto uh, op een file ingereden. Dat is natuurlijk helemaal niet lief. Nee. Maar die heeft. Uh, de, de, de auto die voor hem was, die mevrouw. Uh, het was een gezin met drie kinderen. Uh, die man die zit dus helaas. Dus nu in een rolstoel. Heeft waarschijnlijk een of weet ik veel wat. Ja. En die vrouw die heeft haar kind verloren, het vierde kind. Hm. En uh, maar de, de, de. Hoe zeg je dat? De aanstichter. Die, die, had, die vond het zo verschrikkelijk. Die had toen de tijd al contact gezocht met die mensen. Ja. En die moet nu als gaf, moet hij dat gezin gewoon nog uh, zoveel uur helpen. Oké. Okay. Nou, dat vind ik toch wel heel mooi. Oeh, wel heftig. Heb je die man gewoon elke keer in, om, in en rondom je, je adem, huis? Maar, ja, ja, maar dan, dan heb je wel steeds weer dat je denkt van... God, maar dan kan je wel echt... Daadwerkelijk iets terug doen. Hij gaat het gezin dus gewoon helpen. Ja, uh, ja, ja, ja. Zoveel uren, dat is een dus taakstraf. Maar die, hebben die mensen geen recht op wraak gevoeld dan? Die, ja, die, die, ze hebben vergeven, stond erbij. <laughs> ja, ik vind het knap. Ik vind het heel knap. Echt, dan het is je zit niet... je in je rolstoel en dan komt zo'n man die je aangereden hebt... die komt je uit je rolstoel in die gaat je onder de douche zetten of zo. Hij blijft in zijn rolstoel. Ja. ja, nee, maar het is verschrikkelijk. Maar, de, maar, het maar op is zich goed, is het wel mooi ja. Ja, het dat, wel het, dat het zo is. En dat je dus zeker als de dader uh, op, die, op die manier toch... Uh, je kan het wel helemaal een plek geven en helemaal uitwerken. En, en het, geldt, het geldt ook voor het gezin ook. Want dat zou ook zien dat het niet echt alleen maar de boosdoener is... maar ook een echte mens. Ja, ja oké. Okay, ja, ja, en als we ja, ja. dat inderdaad... Ja, dat, we krijgen nu even de boodschap. Heb ja. je een mooi tingeltje? Oh, ja. We, ja, we zijn uiteindelijk allemaal maar mensen. Ja, we zijn mensen en ja. we bedoelen het niet zo kwaad. Nee, precies. Sommige nee. mensen geloven dat, er, dat een kind bijvoorbeeld al boos wordt geboren... Al met, met een kwade bedoeling. Maar heel veel mensen denken van... Nee, dat is nurturing of... Wat is het ook weer? Uh, nurturing? De, nee, eh... Um, nou goed, dat je, dat je uh, Gaandeweg met je opvoeding dat je het meekrijgt... en dat je dan pas een kwaad, ja. een, een, een, een evil kind wordt, zeg maar. Maar het nare blijft dan wel... Ja? dat je als ouder dan altijd het gevoel hebt dat jij het niet goed gedaan hebt. En soms kunnen dingen toch ja. wel een beetje in de genen zitten... dat uh, hele wilde ofzo, of zo. Ja. Ja, nee, ja, je okay. weet het niet. Weet nee, niet. Als ouder voel je je toch altijd... schuldig. Ja, nou ja, dus vanaf het moment dat die navel, navel streng doorgeknipt wordt... Uh, is, het af, is het afscheid nemen ouders al een schuldgevoel hoor ja. van oh ik, ha, ik maak me los van mij ja. Ja. Ik, moet, ik stuur hem nu de wereld in. Nou, dat realiseer ik me wel. Ja, ik bedoel, vroeger had je echt tot tot 8, ja, 9 had ik al een beetje zicht op mijn kinderen. Maar zijn mijn kinderen zijn nu 12 en 13. Joh, ik, ik heb er soms gewoon soms uur geen zicht meer op. Dan, dan gaan ze de wereld in. Nee, ze daar. zeggen ook, zodra ze 10 zijn, ja. heb je als ouders geen invloed meer. Nee. En dan bepaalt dus de, de bepaalt hoe jouw kind zich gedraagt. En je kan wel praten. Ja. Maar ja, ik heb ook zo'n leuk uh, tekeningetje van... Uh, als je een vrouw ziet die altijd maar zit te praten... En er wordt niet naar geluisterd, dan is haar naam waarschijnlijk mam. En dan denk ik van ja, dat is eigenlijk al zo. Is haar ma naam man? Mam. Mam, oké. Ja, ja, ja. Die is vrouw <sus> waar dus gewoon niet naar geluisterd wordt. Nee, nee, nee. En ze, Zij ze hebben zoveel euh... goeds gedaan, ook en doen nog steeds zoveel goeds. Nou, straks onder andere de Zandvoortse berichten. En uh, nog meer wetenswaardigheden door de overzicht. Het is allemaal door de jaren en op 12 maart. Maar eerst de nieuwe single van Blossoms... Het most, ik kis, enig wat ik kreeg, een klein kusje, op mijn woon. Synthesizer zijn helemaal weer terug al, al een jaar of zo. Hè? echt Helemaal terug in de popwereld. Alternatieve zin gebruikt het heel veel synthesizer. Uh, echt soms een beetje te drollig voor. Maar met een schurend gitaartje op de achtergrond is het allemaal wel te doen. Blossom en at most a kiss. Het enige wat ik kreeg is een zoen. En jawel, hier in waren Het waren al echt al maandenlang mee bezig. Misschien wel een jaar. En afgelopen week bereikt ons nieuws, ja... In de duinen bij Zandvoort mag een deel van de populatie damherten worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank Haarlem beslist. En daarmee komt voorlopig een einde aan een langslepende discussie tussen voor- en tegenstand. Ja, het is in Zandvoort. En het is ook wel mooi weer nu, hè, zullen we? 2400 herten kunnen er worden afges afgeschoten. Dat is echt heel veel. Ik geloof wel dat sommige mensen er nog niet bij laten zitten... en nog steeds uh, proberen tegen te houden. Misschien springt ze ervoor of zo. Uh, ik weet niet wat ze noemen, maar uh, nou goed. Uh, ja, ja, is, ja is ik heb ook al heel... Uh, een doodsberichtje gezien uh, op Facebook uh, van mijn uh, nicht. En ik had zelf van ja, weet je, het is ook zo. Maar uh, uh, uh, ze heeft er alles aan gedaan. Ja? En op een gegeven moment is het dus gewoon klaar. Want het, het gaat gewoon uh, het gaat er niet worden. Nee, maar het kan toch ook niet zoveel herten op één plek. En het is ook gevaarlijk, ze komen steeds meer op de, op de, de, de openbare weg. Ja. Er is dan een politieauto zelfs uh, uh, aangelopen. Nee, aange, een hert heeft. Nee, hoe zeg je dat dan eigenlijk? Hoe komt een hert Aange, aangedarteld? Aangedarteld? Ja. De politieauto heeft tegen een hert aangereden om even uit te leggen wat we bedoelen. En nou ja, dan is het toch het punt. He, als ja, de politie ze is... niet kan ontwijken. Kijk, een dronken automobilist. Dat, dat kan me voorstellen dat hij hem niet ziet. Maar als de politie ja, hem niet ziet. Ja, zit... kijk, dat, dat is de, de, de, gewoon de grote fout geweest inderdaad. Ja, of we moeten gewoon denken: we gaan het Zandvoort gewoon helemaal dichtgooien. Je moet je auto, op een grote parkeerplaats. buiten Zandvoort plaatsen. En dan moet je lopend of op de fiets moet je het dorp inkomen. En dan ja. wordt het een soort, soort natuurpark met hier en daar wat mensen. Dat zou wel kunnen. Nou moeten we ook maar eens over nadenken. Hè? Maar ik zag wel dan, een afgelopen weekend ook een, een, een, een, een video van een hert... die zo aan het spelen was in de, in de, in de zee. En dan, ja, dan denk je, van, ja, dat is toch ook wel inderdaad prachtig mooi. Het is allemaal prachtig mooi, maar, maar is dat functioneel, hè? <laughs> ja, dat is de vraag. Is ja. het functioneel? functioneel ja, ja, er is, ja. Wij zijn ook als mens helemaal niet functioneel hier op de aarde. Nee. Toch? Het nee. is echt, uh, nee, jammer. Nee. <laughs> nou goed, straks de Zandvoertse berichten. Eerst nog even de in muziek. De DMA's op zondag beentje doet denken aan de Arctic Monkeys. Lay down. Lekker een zeurig geluid van de DNA's. Die te worden met de Arctic Monkeys. En grappig is als je dan weer de Les Sheriff Puppets hoort... die ook iets met Arctic Monkeys hebben. Dat klinkt dan weer heel anders. Dat klinkt meer filmisch. Maar goed, het is de zaterdagmorgen. Het is alweer veel te laat. En we gaan het hebben over de Zandvoortse berichten. Ik zie op mijn rechtercamera... Een dame half naakt, kan die uit? Ik word al zo ja. afgeleid. Dan kan, dan kan ik echt niet meer functioneren. Ik heb het als kun... erg maar afgeleid hè. afgeleid. Ja, als ik geef het al. het een vrouw uh, half uh, bloot zien dan ga ik mijn ja, verstand uit. trucs om uh, een hele mooie uh, ja, heel mooi te worden. Om een heel strakke buik te krijgen. Terwijl je een hele dikke buik, kan je allemaal schaduw op uh, aangeven. dan lijkt het net of je een wasbordje hebt. <laughs> Hoef ik niet. Maar oh, goed, uh, Zandvoortse berichten. Geef uw mening over windmolens op zee. Vul dan een online vragenlijst in. Dat is nou een oproep van de... De Rijn uh, uh, van de Rijnsburgse toekomstige cultureel antropoloog Marieke van Klaveren. Ze doet uh, aan alle inwoners van diverse kustgemeenten, kustgemeenten een oproep: uh, vul even die enquête in. Ik heb uh, op mijn uh, website: dan moet je even kijken op uh, katwijkwind.wix.nl kom/blog Heeft ze dus een vragenlijst die moet je invullen. En ze wil zoveel mogelijk mensen spreken. En je kan, dat is een soort onderzoek. Hoe staan mensen erin hier in Nederland? En uh, het is weer een onderzoek. hè En ik hoop dat dit een beetje een uh, uh, onafhankelijk onderzoek is. En niet sturend daar in richting van. Ze moeten er toch echt niet komen. Maar zij, heeft echt, zij wil een goed beeld neerzetten. En je kan ook de uitslag, eh, onderzoeksresultaat... kan je ook meteen op die website zien. Dus ja, ik denk dat je het ook een beetje beïnvloeden. Mooi, ja. ja. Nou ja, uh, dus kijk even op deze... deze uh, nou Marike uh, um, um, uh, van Klaveren. sorry ja. Marike van Klaveren. Marike van okay. Klaveren, ja. Ik heb hier nog een prachtig bericht. Want volgende week is het weer Landelijke Compostdag. Op 19 maart... Uh, Tijd, ...tijd om de tuin weer in orde te maken. En uh, bewoners van Zandvoort kunnen op deze dag weer bij de gemeentewerf... ...gratis zakken meer compost ophalen. En meerlanden willen op deze manier alle bewoners bedanken... ...voor de inspanning om organisch afval uit keuken en tuin uh, gescheiden aan te bieden. En wat is er nou leuker dan iets terug te krijgen. En je kan dus uh, wederom uh, een aantal uh, zakken krijgen. Volgens mij waren er altijd vier, maximaal vier per, per huishouden. De remise op de Kamerling 20 is geopend van half tien tot half één... En uh, ik zou zeggen, ga lekker halen. En ga gelijk lekker je tuin doen. En dan, uh, het vriest nog wel een beetje. Vanochtend was het 0 dus, uh, graden. He? Juist 0 graden. Op de ramen waren besla of beslagen, waren uh, bevroren. Dus je moest ja. aan het werk. De afgelopen jaar hebben de inwoners van Zandvoort... als ze toch een beetje over, ja, over de tuin hebben en zoiets. En, uh, of we goed zijn, bezig zijn met het milieu. Dat is een leuk berichtje. De afgelopen jaar hebben de inwoners van Zandvoort... 80.269 kilogram textiel in de te textielcontainers gedoneerd. De organisatie bedankt voor deze mooie bijdrage. In totaal is er in Nederland in 2015 ruim 23 miljoen kilogram textiel ingezameld. Het wordt dan op een gegeven moment gescheiden naar een gedeelte wat wel gebruikt wordt... en een gedeelte wat niet kan gebruikt worden. En dat wordt dan weer gerecycled. Dus ja. uh, dat is wel leuk. Dat is een, uh, een bedrijf die dat doet. Hier zit uh, de, sim, de Simpany. Zinpanie heet eh, het volgens mij in Utrecht, Eindhoven en Assen. Daar gaat het Leuwe. allemaal naartoe en daar wordt het dus gesorteerd. Ja, en, en uh, afgelopen maandag... Mogen we nog één bericht over zo'n Ja, zo doe maar Afgelopen maandag heeft wethouder Gertjan Bluis... samen met de Zandvorse jongeren Donnie de nieuwe jongerenontmoetingsplek geopend. Hangplek, ont... hè? He? Ja. Het is geen ontmoetingsplek, Ja, toch? Ja, er stond ook een heel leuk uh, tekeningetje ja, in de zacht, krant met ja. zes stropjes. Ja, ja, daar hang je echt. Dan hangen we ze op, hoor. Ja. Maar uh, Donnie heeft de plek officieel geopend. En het is al heel lang een gekoesterde wens van de jeugd. En in 2013 hebben de jongeren een brief gestuurd aan de gemeente. En uh, begin 2014 is het besproken met de raad. En een overleg met hen is dus gekozen voor het braakliggende terrein tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. En nu na intensief overleg tussen de gemeente. Een delegatie van de jongeren en jongerenwerker, Floortje, van Pluspunt is het eindelijk zover. De hangplek is af. Ja, dus, nou ja hij is uh, feestelijk geopend. En uh, ik vraag me af hoeveel er nou waren, want ik zie er echt uh, vrij weinig uh, mensen uh, op die foto. Maar uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is goed uh, dat dat gebeurt. Ah, het is goed dat uh, initiatief wordt getoond. Ja. En het kost ook niet heel veel gehad. Ik heb begrepen iets van 1500 euro. Zo was ze lachen er nog ergens, ergens in een potje. 1500? 1500? Mm. Mm. Mm. En je hebt andere bedragen Ik heb, ik heb de noten gezien van de, van de, de container itself. Uh, maar, was het nog 15.000? Heb ik een, een nulletje vergeten? Nou, misschien. Ja, is dat misschien? misschien? Ja, ja, ja, ja okay. ik weet het niet precies. Ik hou me eventjes op de vlakte. Volgend... want Anders krijg ik misschien problemen. Ja, precies volgende week. Gaat er heel op gebeuren in mm. Zandvoort. En, uh, een melding van verkeersmaatregelen van, uh, in de Zandvoortskrant te lezen. Er gaan allerlei dingen dicht. En dan vanaf uh, 12 uur. Dus uh, ja, mocht je het interessant vinden, moet je even googelen erop. Want er gaan wel dingen veranderen. De buslijn gaat anders rijden. De buslijn 81 en oh. 84. Dus uh, ja, je krijgt een parcours door Zandvoort heen. Hè. Oh, dat is helemaal kilometer. niet de, Is dat niet de, de 30 van Zandvoort? Ja, de, oh, dan wel, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er zijn wel dingen veranderen. Ja, dus. Ik ben nog steeds eigenlijk een beetje dat ik denk, die 84, die rijdt speciaal naar Bloemendaal... Ja. waar de 81 rijdt. Ja. Waarom rijdt hij in grossoort niet eventjes ook nog even naar het Zuidstrand? Naar okay. het Naakstrand, daar, tot aan het eind van de boulevard. Want dat is echt wel een rot het lopen. En het is voor die mensen daar natuurlijk geweldig... als ze wat meer toeristen krijgen. Hé, hey, ik zou zeggen, uh, leg het ja. even neer bij ja. de busmaatschappij. En ja. uh, misschien kan de horeca ook nog met je een kracht ja, bezetten horeca, bij Ja, die horeca moet het eigenlijk doen, hè? die, ja, die moet eigenlijk het doen. zich ja. sterk maken. En dat ze zeggen van, joh, zomers, wij betalen per strand en betalen 200 euro of zo. En uh, dan rijdt die bus door. En de bus heeft toch ook wel een hoop mensen... die dan, uh, die dan uh, uh, daarheen gaan. Dus dat, dat, dat levert toch ook allemaal weer wat op. Ik, zeggen, ik zal even wat de horecagelegenheid aanschrijven... of, of weer ja. opbellen. Maak elkaar sterk. Samen sterk. En dan krijg je het voor elkaar. Goed, straks meer z'n Eerst Jessie Bessie. Vroeg, en wilde muziek get op de radio. No Dressy Bessie, wat, uh, wat, wat, wat vind je nou van deze plaat? Ik heb daar geen mening over. Oh. Het is voldoende als ik boos kijk. Oké, okay, sorry. Is het te vroeg voor jou? Nou, dat zou zomaar kunnen. Goed, de zaterdagmorgen toebak leeft op de radio. Leuk, dit toestel op stand is... Uh... Oh, het is zonnegezond. Het komt deze kant op, zeg. Het gaat een heel mooi weekend worden. Ik zei al eerder, gaat straks, uh, noem je dat, uh, de motoren komen tevoorschijn En er uh, wordt weer uh, genoten. Ik schrok vanochtend wel weer in de kant. En oh, mijn god, ik, uh, nee toch. Zal het echt zo stom zijn gegaan? En jawel, aangifte blijken nep Geert Wilders. Meneertje de Peertje, je U bent toch niet helemaal lekker? Maar goed, er uh, schijnt uh, de, een deel van de aangifte die tegen Weert Gilders zijn gedaan van de, de, de uitspraak minder, minder, meer of minder Marokkanen. Dan gaan we dat regelen. Maar goed, uh, uh, dat schijnt te rommelen. Het schijnt dus dat uh, buitenstaanders na, uh, die tegen Geert Wilders waren... die zijn destijds naar de moskee gegaan, de Asuna As As As Moskee. Daar zijn ze gegaan met allemaal formuliertjes, aangifteformuliertjes. En hebben we daar hebben mensen aangesproken. Zeiden: van, uh, wil je dit, dit anders invullen? Want dan gaan we tegen Geert Wilders stemmen. En de helft van die mensen kende Geert Wilders niet. De helft spreekt geen Nederlands en kan ook geen Nederlands lezen. Dus die kreeg aanwijzingen. Je moet het invullen, dan ben je tegen Geert Wilders. Zij dachten dat Geert Wilders al een heel belangrijke minister was. en dat ze hem konden wegstemmen. Uh, nu zijn ze nog een keer geïnterviewd. door onder andere de advocaat uh, Gert-Jan Die is natuurlijk de, de advocaat van Geert Wilders in deze zaak. En die heeft naar uh, flink aandringen. heeft u dus mensen mogen, mogen interviewen. die dus aangifte hebben gedaan. En dan blijkt dus dat de helft niet eens wist. Dat dit een, aangifte, of dat dit een uh, aangifte was tegen Geert Wilders. Ze dachten dus dat ze alleen konden stemmen. Dus het is, dit rammelt aan alle kanten. Dus je vroeg gewoon aan: oh, oh man, dit gaat weer heel veel geld kosten. En Geert Wilders heeft het weer voor elkaar: heel veel publiciteit. Echt te knullig voor woorden, dit. Echt ja. zo suf. Dat ik echt, hij heeft dus 6200 aanklachten tegen zich aangehoord. En in deze Assoen-moskee. Uh, hebben ze dus al 15 aangiften verzameld, die dus voor de helft gewoon nep zijn. Ja. En dit is nog maar één plekje waar ze onderzoek hebben gedaan. Hè? Dus ze gaan nog meer onderzoek doen. Dus dat... Nou, ben benieuwd. Nou, echt, ja, echt. ik vind het echt zo suf dit. Nou, weet je weten. Ja, je had het net over uh, hoeveel oud, uh, oude kleren opgehaald waren, hè? In Zandvoort ja, ja. en de omgeving. Nou, blijkt dus in het noorden, nou, jullie hebben misschien al gehoord. Maar er was een uh, Gronings Kringloopbedrijf... En die heeft afgelopen woensdag succes gouden kettingen aangetroffen in een zak met schoenen. Ja, leuk. Ja, in de zak zat onder meer een wit-gouden ketting met briljantjes. Die volgens de medewerker van het bedrijf echt enkele honderd euro's waard is. En, uh, maar in de zak zat ook nog een telefoonnummer. En toen hebben ze maar even gebeld. En die vrouw die toen opnam, die zei dat de sieraden na vakantie in Italië waren kwijtgeraakt. En ze had maanden gezocht naar de kettingen. Ja. En het bleek dus gewoon ook van uh, haar kinderen hadden waarschijnlijk uh, toen ze op vakantie was, uh, die sieraden eventjes in die schoen gedaan. Zo van, nou, weet je, als ze ingebroken worden, vinden ze ze in ieder geval niet. Ja, ja, ja. Nou, die moeder die, die werd er helemaal gek van. Maar uh, ze komt morgen taart brengen, zei de medewerker van het kringloopbedrijf. En ze denkt ook nog na over een vindersloon. Oh, leuk. Nou, leuk. Dit ja, zijn leuke dit, berichten, dit, dit, dit, vind ik altijd. Ja, echt. Zes kettingen. Ik heb ergens ook een foto gezien wat, wat erin zat. Ook een heel grote. Uh, niet een goudtintje, tientje, maar een nog grotere munt. weet je wel? Met okay. echt veel, veel grammen goud. Oké. Okay. Nou, ja. hartstikke leuk toch? Ja, leuk. Ja, nou, is een klein geld. Ik moet zeggen, ik heb toen ook een keer een jasje gekocht bij een kringloopwinkel. Ja. Zo'n leren jasje. Ja. En uh, nou, mijn zoon kwam naar buiten. Hij voelt in die zak zit een half sigaret. Denk ik denk, nou, lekker. En hij voelt in die andere zak zit er een of ander zak, zakje met zo'n plaatje voor je gewit. Ah, leuk. En hij echt van, eeuw, weet je. dat ja, En uh, toen zijn we naar binnen gegaan. Van, nou, hier, kijk, dit zat er nog in hoor. Oh, oh, ja, dankjewel. Hup. En ze gooit zo in de prullenbak. Maar het is misschien wel van een oude zwerver geweest, dat jasje. Ja, het is leuk om daar te fantaseren. Ja. Ik heb ooit bij een ook bedrijf gewerkt... die dan broeken en kleding moest sorteren... voor naar het buitenland, voor uh, ontwikkelingslanden en zoiets. Ja. En dan mocht je nooit in de zakken kijken. Maar iedereen deed het toch altijd stiekem even snel in de zakken. En dan waren ook echt van die verhalen van... Ja, ik heb ooit eens twee uh, euro gevonden. Ene had, die ene had gezegd... Ik heb ooit eens vijftigduizend euro gevonden in een broekzak. Oh. oh, geweldig. Wat heb je ermee gedaan? Nou oh, ja, ja, niks. Ik heb het gewoon bij het Monopoly-spel gedaan. Het kan natuurlijk helemaal niet 50.000 euro in de broekzak. Ah, het kan helemaal niet. Nee. Die briefjes bedraan niet. Maar ja, voor monipony gaat kan het wel. 500 briefjes van 100. Ja, nou, dan ben je er al, toch? Ja, oké. Okay. Dat, nee, dat was niet het op. maar zo'n feest. Hè? Maar het is altijd leuk om je ja. ja, laat de verrassen bij de klingopwinkel. Uh, dit is weer een motiverend gesprek om er naartoe te gaan, hè? Ja, ja Dat zeker weten. Wel. Goed, uh, straks meer. Eerst de laatste single volgens mij. Ik ben even de tel kwijt, want hij heeft zoveel leuke plaat uit deze Lucas Hemming. Mojo Michel. Hemming en het heet dus Mojo Schief. En het is uh, de zaterdagmorgen en afgelopen week onze koning is op bezoek geweest in Parijs. Hij heeft ook zo'n herdenking uh, bijgewoond natuurlijk. Hij is in zo'n café geweest, heeft mensen ook gesproken. Uh, het heel goed gebaar heeft hij gemaakt daar natuurlijk. Uh, Meegeleefd met de, de slachtoffers, nabestaanden van de slachtoffers. Het is uh, vrij heftig. Hij uh, had ook nog even wat uh, gezegd over vluchtelingen. Altijd zal er ook nog een stukje tekst bij. Nou, ik zie voor mezelf sowieso een rol om samenbindend en vertegenwoordigend aanwezig te zijn. En aanmoedigend uh, te zijn in de Nederlandse <tie> samenleving. En ook uh, daar uh, te zijn voor degenen die het nodig hebben. Okay. Uiteraard ook bij de vluchtelingen. Maar ja. ook bij de Nederlanders die zich bedreigd voelen op zulke momenten. Maar en uh, niet, niet even niet meer weten hoe het gaat. We aangeven dat we als Nederland voor bepaalde waarden staan. Wat waar heeft we Maxima nou aan? Kunnen vangen, Jeetje, wat heeft ook Maxima ook aan van haar? Ik heb de hele ja. te zien luisteren. Willem-Alexander, geven direct toch. even. Heel erg afgeleid van wat ze nou aan had. Ze had echt een heel apart die jurk had ze aan. Ja goed, hij wil dus meeleven met iedereen en alles. Een uh, heel mooi gebaren, uh, Willem-Alexander. Uh, en uh, Maxima dus in Parijs vandaag zijn ze er geloof ik ook nog. En dan komen ze weer deze kant op. Ik merk dat jouw microfoon deed het even niet. Mijn microfoon misschien wel? Ja, je microfoon natuurlijk uh, wel. Nee, je kan, uh, kan gewoon babbelen. Ik zal zo je kop we gewoon weer even aansluiten. Oh, graag. Ja, ja, ik graag. heb al geprobeerd, maar we hebben, anders moeten we van een andere pakken. Is hij nee. overleden? Nee hoor. Nee? Nee, hij is niet overleden. Nou vertel, kan het zo zonder, zo zonder kop van? Ja hoor, ja, ja, het, gaat, ja. Het, gaat, het, gaat, het gaat prima. Het gaat prima. Ja, ik heb nog wel best wel wat uh, berichtjes ook. Ja. Want uh, Utrecht die krijgt uh, dinsdag het eerste homoverkeerslicht van Nederland. Ja. De lichten voor de voetgangers op de kruising Daalse Singel, voor als u wilt kijken, schrijf even mee, krijgen twee figuurtjes van hetzelfde geslacht. En met dit initiatief wil de gemeente Utrecht uitdragen voorstander te zijn van gelijke rechten voor homoseksuelen en lesbischenes. En de, het zijn dus roze verkeerslichten. Die volgen op het openen van het regenboogzebrapad in de lange Viestraat. Viestraat vind ik gewoon, maar ja? Viestraat. Ja, ja. En uh, buiten het centrum. En uh, de, de lichten kunnen daar veilig en met beperkte kosten gemonteerd worden. En uh, het bedragen, de kosten bedragen maar 1200 euro. Oh per voet. leuk, leuk dus, uh, gewaardeerd. Ja, nou, ik vind het wel leuk. Zijn nog de laatste stuitdrenken voor dat we straks ons helemaal ja. moeten overgeven aan de islamitische staat natuurlijk. Ja, misschien. En het idee komt pas, voor uh, van een raadslicht van GroenLinks. Ja. En in mei in, werden in Wenen al tijdens, uh, tijdelijk homolichten geïnstalleerd. ter gelegenheid van het Eurovisie Songfestival. Is dit aanstootgevend dit? Ik weet het niet. Nee, wat, hoor. Ik heb net die plaatjes te kijken. Het was toch echt wel duidelijk. Dat het, uh, ja, zeker. Wat we, wat we, laat die ja. plaatje nog eens zien. Want ik vond het denk het, nou, ja, ik Ja, zeker. we zich echt profileren als metropool waar het goed toe is voor homo en biseksuelen. Ja? Zeker. Ik, ik weet niet meer waar ik vandaan heb. Ik moet er kijken, hoor. Ja, je moet er even wat Maar, uh, maar het, is, het is wel grappig hier. ieder geval. Ja. Ja, goed. Ik hoop niet dat andere mensen aanstoot geven, want die gaan natuurlijk dan uh, bezwaar aantekenen. Want ja, dat zie ik toch niet op te wachten. Ik bedoel, ik ben van een ander geloof en dan wordt het lastig lastig. dat twee ja, vrije nee, ben... mannen op zo'n stoplicht. Ja. Nou, zeg. Dat moet toch niet kunnen? Ik heb toch ook mijn eigen mening? Ja, nou, nou dat is ook zo. Ja. Ik zal hem even laten zien. Ik ja, plaatje, als het goed is. Laat even een afbeelding in. dan kan ik wel meteen. Ja, dan even kan je gelijk beeld bij, uh, oh, oh nee, dat valt opzelf mee. Ik zie oh, dat. dat is deze, dat is weer een andere. Dat is weer een andere. Oh, dat is een deze was in Wenen? Ja. Oh, die, die oh, oh, kijk, en hier heb je nog wat andere... Een rood stoplicht en dan zie je twee mannen die elkaar aanraken. Je, dat mag niet, dat is rood. Ja. En wat is het groene licht gedeelte dan? Dat ze dan los van ja. elkaar staan. <laughs> ja, Dat ze denken, Zoals, klaar. Klaar, afstand. Ja. aanraken zo geweest, in 2015 was het. We raken Tegenwoordig elkaar hebben we daar aan. wel een app voor. Nou goed, straks meer berichten. Ja. Heb ik deze plaat niet al gedraaid? Deze plaat heb ik al gedraaid, krijg ik net door. Dan pak ik gewoon een andere plaats. Ook oh. uit Nederland, dit uh, My baby. Leuk weet je dit rabbity rabbity rabbity. Baby heet de Band en Remedy 2. je hebt ook Remedy 1, en 3, en 4 en 5. Het gaat zo maar door. Het lijkt wel uh, jammer Jarre en Oxygen 1, 2, 3, 4. Nou goed, dan nou praat ik echt freaky. Dat is echt voor de Sintersijste Freakie ja, de jaren 70. Dat heb je als je 50 bent en praat je over dat soort dingen. Maar goed, uh, ja, ik hoor ik bij de 50 plus vorig jaar! Ja, en ik... ik ben er trots op. Nou, gisteren was ik met collega's we hadden het over uh, die goede oude tijd. Ja? He, van die plaatjes van de familie van uh, het gevoel van buitenwaart de wind om het huis, hè, dat idee, dat ja, euh, knus. Hm? Maar dan had ik ook zo van, had ik een bepaald liedje over. wat was dat nou toch? Was het nou James Last, Bert Camvert? Of. Yes. Eh, jawel, het was Toet Stielemans, zo'n liedje. Oh, het en, is volstrekt onjuist. Wat ja, een ja, kutmuziek is dat, hè? Ja, maar, maar het is wel, als je die muziek hoort. Ja. Dan, dan zit je weer in die woonkamer te spelen met je blokken bij wijze van spreken. Het, is, het geeft een heel veilig gevoel. Ja, hè, James Last dat. wel, moet ik zeggen. James Last heeft mijn ouders nog wel gedraaid. Die hadden zo'n cassette, cassettebandje. Ja, ja, ja, klopt, ja. James je had ook was... uh, Paris My Night. was ook een van de bandjes van, uh, van Camvert of zo. Het was ook... Maar die, die draaiden ze dan vaak, Dus die muziek zit gewoon in je harde schijf, weet je. Ja, also, ja dat is waar. Je ik kan me herinneren dat mijn moeder nog wel uh, uh, Johnny Cash draaide. Dat nog wel. Oh ja. ja, ja, ja, ja. Ring of Fire. Het was niet zo'n gigantische muziek. Ring of Fire of zo, hè? Ring of Fire. Nee, dat was wel de burn, opname. Burn, in, dat hij in... Dat die in, in, in uh... Het gevangenis. Gevangenis. Quin, uh, Quinton. Ja, ja, ja, ik weet wie je bedoelt. Precies, daar uh, heb ik dus, wat dingen over gehoord. Goed. Nou, het mooiste is, ik was dus vorig jaar in, uh, in Dublin. En uh, toen waren we echt in een kroeg. En toen zat, uh, of het jaar ervoor dan, ik ben twee jaar achter elkaar geweest. En toen zat uh, mijn vriendin ook helemaal, oh, Ring of Fire. Oh, ja, dat ja, draaide mijn vader altijd. En dan krijg je echt... Uh, je moet er ook niet ja. verder over praten, want laten we altijd over aan de wereld draaien. door. Die gaan ze altijd die Johnny Cash helemaal de wereld ja. in, uh, in praten. Dat is wel leuk en 50-plussers om dan over vroeger te praten. Dan vergeten ze even de jeugd. Nou goed, uh, het, het loopt tegen negen uur en we waren even nieuwsgierig. Want ik noemde het ook al, Emerson, Leek en Paul. Oh nee, sorry. Uh, ja, het is natuurlijk op nu. Het is uh, Ja. Ladies and gentlemen, Leek <laughs> Ja, Emerson is gisteren overleden. En de vraag was nou even, ik zei het al, is hij nou, is hij, heeft hij zelfmoord gepleegd of is hij op een natuurlijke manier van ons heen gegaan? Hij en... is gevonden met een schotwond okay. in zijn hoofd. Maar, maar politie wil, geen, wil, wil niet beweren dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar nee. ze zeggen ook niet dat hij op slechte wijze om het leven is gekomen. Dus helaas ben ik bang dat hij... Hij was wel depressief ook. Okay. Maar hij wel radicaal om het op die manier te doen. Oeh. Het is wel vrij heftig en het is ook wel ja. weer maf... dat je dan een plaat hebt ge... ge Gemaakt, die heet Peter Gunn, weet je. Dat je denkt, ja, <laughs> dat is maf. Misschien draaide hij euh... wel op dat moment, ja. dat is natuurlijk dus ook, ook wel heel erg naar. Dat is uh, Kurt Cobain, die natuurlijk ook in uh, uh, een van zijn laatste platen uh, uh, zong. I don't have a gun, I don't have a gun. Nou, dat, geeft natuurlijk gegeven komt de loodgieter op het zolder hé hey, jong, je moet niet liegen, je hebt wel een gewapen. Ik zie toch naast je liggen? En wat bloed bij slaap. Ja, helaas. Ook niet meer onder ons. Maar goed, deze man was een stuk ouder. 71, deze uh, Keith Emerson van Emerson Lake and Palmer. Niet meer onder ons. Goed, uh, nog even één mopje muziek. Ja, wel... Zullen we deze nog even uh, opdragen aan onze eigen Willem Bruist? Want ik heb begrepen dat hij uh, uh, langzaam komen weer een paar bubbeltjes bruisen. Maar hij heeft het zwaar gehad. Hij heeft geopereerd. Oké. Okay. En uh, hij is uh, volgens mij van Amsterdam naar Haarlem gegaan. Ik had idee dat hij nu misschien net aan thuis was. Oké. Okay. Dus uh, Willem... Ja. Heel veel beterschap en rustig aan, hè, jongen. Onze vaste luisteraar Willem Bruis, ja. die regelmatig met stukjes tekst even op onze Facebookpagina te vinden is. En ook wel van Steven Rita muziek houdt. Ja, Echt, zeker. Een fan. Goed. Politica is een leuk beetje kenmerkend en ze hebben een single: Het Lime Habit.